There's a reason. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam with you. My heart won't let my feet do things they should do. Yes. You know what? You lovely. So what? You still lovely. But oh what you do to me. I'm like an ocean wave that bumps on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. Yes, when you dance, you jump in and you gentle. Especially when you do the continental. But this feeling isn't really mental. For heaven rest us. I'm not asbestos, and that's why I won't dance, why should I, I won't dance, how could I, I won't dance, my be good, I know that music leads the way to romance, so if I hold you in my arms, I won't dance. With you. My heart won't let my feet do things they should ja toch wel een bijzondere avond denk ik als je naar de agenda kijkt volgens mij is het voor elk wat wils als het om de onderwerpen gaat interessante onderwerpen Vandaar ook fijn dat er mensen op de tribune aanwezig zijn vanavond. En alle collegeleden komen vanavond ook aan bod. Dus wat dat betreft is de cirkel dan rond. Uh, mijn eerste opmerking is of u akkoord gaat met het vaststellen van de agenda zoals hier voorligt. ligt. Dat is zo. Ik hoor geen opmerking dat het anders zou moeten. Dan komen we bij agenda 3 en dat gaat over de mededelingen van het college. Uh, en daarvoor zit mevrouw Vrij naast mij. En dat gaat dan over de Formule 1. Ja. Uh, goedenavond. Uh, het is uh, nou ja, een gewoonte aan het worden om elke maand u in ieder geval in de raadscommissie even bij te praten over uh, Formule 1. Uh, zoals u hebt kunnen vernemen is er vorige week een uitspraak ook geweest over de vergunning van de provincie. En gisteren zijn ook de voorbereidende werkzaamheden op het uh, circuit gestart. U hebt een brief ontvangen ook over het mobiliteitsplan en het proces daaromheen. En het mobiliteitsplan is ook onderdeel van de evenementenvergunning en ook dat proces is geduid uh, waar, ja, waar we staan en hoe dat verder zal gaan in de tijd. Afgelopen donderdag is er ook een bijeenkomst geweest, een netwerkbijeenkomst met alle uh, organisatoren van evenementen in Zandvoort. Dat was een hele geslaagde bijeenkomst. Um, en daarin um, hebben we ook... Um is duurzaamheid ook aan de orde geweest? En was er ook een presentatie van Gillissen, die onze uh, partner wordt uh, voor wat betreft die side events. En uh, nou, dat was een hele constructieve uh, bijeenkomst. En er is uh, nog zeker ruimte ook voor initiatieven, uh, vooral ook van lokale ondernemers. Dus uh, daar, daar sturen we heel erg op aan, want uh, dat willen we ook graag. Um, een aantal van u hebt nog een, een aantal openstaande uh, vragen. Waaronder die over het tankstation. Die aanvraag is inderdaad binnengekomen en die wordt getoetst. En, en u krijgt daar ook nog op korte termijn schriftelijke antwoord op. Net als de vragen van D66. Um, vorige week werd ook geopperd um, door meneer Van Marler van D66 van, goh, kunt u niet een vorm vinden om ook de raad staccato uh, te informeren, om het zo maar te zeggen. Dus we zijn ook aan het kijken van, goh, om een soort van standaard format uh, te maken per thema om, uh, om dat ook uh, te doen. Um, waarbij uh, het dus ook kan zijn, uh, op momenten dat er uh, geen ander nieuws is, dan uh, er wordt aan gewerkt om het zo maar te zeggen. Eh, daarnaast eh, eh, zijn we een aantal, eh, nou, een aantal weken geleden begonnen met een maandelijkse nieuwsbrief. En je merkt ook dat de belangstelling daarvoor echt eh, ja, steeds verder toeneemt... En, en dat we ook steeds meer abonnees krijgen op eh, die nieuwsbrief. Dus wat dat betreft eh, zijn mensen eh, goed aangehaakt. Eh, voorzitter, dat, eh, dat was het op dit moment. Dank u wel. Goed, dan euh, zien we de heer Bluis verschijnen en die heeft ook een mededeling vanuit het college. Dus dat valt nog onder agenda punt 3. Goedenavond, ik heb tweetal mededelingen. Um, zoals u weet uh, zijn wij aandeelhouder bij uh, Werk Holding, gelineerd aan, aan Paswerk. Uh, daar, uh, er zijn ontwikkelingen rond het participatiebedrijf wat eraan gaat komen, maar er zijn ook ontwikkelingen rond de financiën daar rond trend. Zoals u weet uh, maken wij altijd gebruik van ESF-subsidies al daar. Die staan zwaar onder druk, die worden niet meer uitgegeven. Er is gekeken om dat op te vangen. Dat gaat dit jaar niet geheel lukken. En u zult daar binnenkort, minstens een raadsinformatiebrief, verder over geïnformeerd worden. Maar ik wilde dat vast zeggen voordat u dat vanuit de wandelgangen verneemt. Daarnaast, de tweede mededeling gaat over bezwaren en beroepsschriften ten aanzien van de heffing van de OZB. Opgenomen in de najaarsnota, dat betreft de Centerparks. Wat u waarschijnlijk wel had. Daar zijn we mee in gesprek om tot een uh, oplossing te komen. En ook daar zult u binnenkort over geïnformeerd worden. Dank u wel uh, uh, meneer Bluis. Dat betekent dat we gaan naar het onderwerp beleidsplan Duurzaam Zandvoort onder punt 4 van de agenda. Ik zal, dat, ik zal dat even toelichten, met name voor degenen die thuis uh, uh, luisteren... zodat ze een idee hebben over welk onderwerp het gaat. De Raad van Zandvoort die wil gestructureerd met duurzaamheid en de energietransitie aan de slag. Zo schrijft zij in haar raadsprogramma 2018-2022. Dit beleidsplan Duurzaam Zandvoort geeft invulling aan de ambities van de Raad... ...en aan de landelijke duurzaamheidsopgave. Het uitvoeringsprogramma, wat door ons is vastgesteld, 2019-2020... ...laat zien met welke activiteiten die ambities ingevuld worden. En maakt inzichtelijk hoe het beschikbare duurzaamheidsbudget wordt besteed. Het college stelt de raad dan ook voor. Het beleidsplan Duurzaam Zand voor 2019-2022 vast te stellen het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019-2020 voor kennisgeving aan te nemen. En in te stemmen, als derde punt, met de overheveling van 34.000 euro van het duurzaamheidsbudget van 2019 naar 2020, naar volgend jaar dus. Een goede gewoonte is om te vragen of er insprekers zijn die over dit onderwerp willen Inspreken. Van tevoren hebben zich geen mensen aangemeld, kan ik u zeggen. Ik wil dan nog spreken. Ja, kroon, U kunt aan. U kunt over dit onderwerp inspreken, over dit onderwerp. Dat is geen. Ja, dan zijn we het volledig. Dat vinden we elkaar. Gaat u dat, waar gaat u dat doen? Kunt u dat hier doen of is dat lastig voor u, meneer Kram? Ja, u wilt dan naar voren. Oké, okay, u wilt naar voren komen. U kunt ook, u kunt ook eventueel uh, de stoel daar pakken. Vooraan zitten, daar, daar op de hoek zitten. Daar is een plek vrij en daar kunt u ook gebruik van de microfoon maken. Dus. Ja, oké. Okay. Nou, nu, u bent een, uh, want sprekers gaan altijd voor. U bent gast in huis. Gaat u gewoon meneer Kroon. Beste voorzitter, geachte raadsleden. En, ze en zeker ook de toehoorders thuis. Ik volg het uh, meestal ook livestream. Maar de afgelopen week heb ik de begroting. Uh, bleek dat iedere partij vindt dat er te weinig concrete gerealiseerd wordt. Dat, beleid, dat beeld hebben wij als betrokkenen ondernemers nu ook. Dat kan ik u zeggen. De Zuidboulevard... Als je zou zeggen, de Boulevard en sloot, dan weten ze in niet wat je bedoelt. Zou opgeknapt worden deze winter. Maar tot onze verbazing is het uitgesteld en krijgen we geen enkele bericht als ondernemer... Uh, dat het nog een jaar uitgesteld of nog langer, ik weet het niet. Dat vinden wij heel vreemd. En in februari 2018, na ruim 21 maanden geleden, is er een commissievergadering geweest over de... Mobiliteitsvereisten van standplaatshouders. De raad vond in meerderheid dat, het ver, dat de verantwoordelijke wethouder hier vanuit het oogpunt van duurzaamheid naar zou moeten kijken. Helaas is er tot nu toe maar één gesprek geweest en om ons verzoek drie werkbezoeken. Of, uh, uh, en, en een werkbezoek met twee beleidsmedewerkers. De portefeuillehouder kon hier geen. ...middag voor vrijmaken. Ik vond het al raar, want ik heet toch Kroon? Grapje. Maar... Uh, ...zij kon geen tijd vinden om mee te gaan. Uh, het zou maar met snelheid aangepakt worden... ...maar 21 maanden is er slechts één gesprek geweest. Dat is frustrerend en teleurstellend. Vergelicht komt er uit de evaluatie van de ambtelijke samenwerking... ...wel naar voren dat in ieder geval... ...de Ondernemers een duidelijk aanspreekpunt missen en daadkracht in onze beleving. Is de ambtelijke samenwerking met Halem, in onze beleving is de ambtelijke samenwerking met Halem geen verbetering geworden. Maar, maar dit terzijde. Maar dan waarvoor ik hier vanavond zit ben. Het niet, het niet meer meeslepen van zware verkoopwagens... zijn hele simpele. Duurzaamheidsmaatregelen. Onze dieselvoertuigen kunnen dan door veel zuinigere bedrijfswagens worden ingeruild. Als de standplaatshouders zouden dat al willen overgaan op kleinere voertuigen en denken ook aan elektrische of hybride, wat dan ook. Voor de rest zal in de brief die de standplaatshouders gezamenlijk hebben gestuurd niet herhalen. Het is een vrij uitgebreide brief met alle data's en alles wat er gebeurd is. Wel roepen wij op deze raad met de standplaatshouders te laten opnemen in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid onder vermindering zware verkeersbewegingen. We hebben al lang aangegeven iets te willen op dit onderwerp, maar vervolgens raken wij weer buiten beeld. Ik weet niet hoe dat komt, maar inderdaad, ambulante handel wordt in dit huis zeer slecht behandeld. Ons verzoek komt bij meerdere onderwerpen aan bod. Duurzaamheid, verkeersveiligheid en vernieuwing. ook Vernieuwing van de openbare ruimte zoals de boulevards. Maar werkelijk op alle vlakken blijft het liggen. Er gebeurt gemoed. Indien u als raad een definitief oordeel moet geven over de vernieuwing van de Zuidboulevard... hoop ik dat u de kiosken al meeneemt als beslispunt zoals was afgesproken... Want het zou toch zonde zijn indien er een nieuw boulevard komt maar deze beeld bepalende punten in de openbare ruimte niet zijn meegenomen. Ik en ook mijn collega's rekenen erop dat deze discussie nu ook komend jaar wordt afgerond. Ik dank u voor de tijd en ik verwacht wel dat u eh, hier enige op een aanmerking of vraag hebt. Moet ik maar het doen. Ja, dank u, dank u wel, meneer Kroon. Of er vragen zijn, zullen, uh, uh, dat is aan de commissie. Uh, ik zie meneer Bruno Bouwberg-Wilson. Gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. Meneer Kroon, u zegt er gebeurt geen moer. Nee. Om het maar eens even rechtvolsraap uh, te zeggen in dit huis. Uh, kunt u mij aangeven, buiten de dingen die u noemt, uh, wat er nog meer niet gebeurt? Nou, we... Bijvoorbeeld dingen aangeven dat, uh, dat, uh, dat, we zou, uh, er, dat we veel duurzamer zou kunnen werken. Daar wordt tot nu toe niets mee gedaan. Dat is toch wel heel, heel vreemd. Dat is toch wel een heel belangrijk item. En dat, dat, dat, dat, dat daar kunnen wij maar niet... Uh, we kunnen er niet doorheen komen. We hebben, ja... Uh, proberen afspraken te maken met de wethouder over dit soort dingen. Ik heb er mee geprobeerd te nemen... Of wij dan... Naar uh, plaatsen waar ze de kiosken bijvoorbeeld hebben. Want dat is gewoon een enorme duurzaamheids. Uh, ...positiviteit opleveren. En waar we zelfs een uh, architect erbij hadden om, om het goed uit te leggen. Maar uh, er is weinig uh, belangstelling en tijd voor. Voorzitter, dan, dank u wel. Uh, ik zou eigenlijk van de gelegenheid gebruik willen maken... ...om de vraag die de heer Kroon stelt... Uh, ...nemen we nu die kiosken mee in de plannen voor de henrichting van de Zuidboulevard... Of dat gebeurt, ja of nee, dat zou ik eigenlijk aan, ter beantwoording willen voorleggen aan het college. Um, ja, uh, ik denk dat, het... kijk even naar het college, misschien dat als het onderwerp aan de orde komt, dit gaat waarschijnlijk naar wethouder vrij, of wilt u daar op een andere manier later op reageren? De opmerking van de heer Baanberg-Wilson. Zo dadelijk. Eerste eerst commissieleden, u heeft een vraag, meneer Hermsen. Nou, niet zozeer een vraag, maar ik wil u in ieder geval bedanken voor uw inbreng... en ik deel uw zorgen dat er niet zoveel gebeurt op dit moment met de boulevard Paulusloot. Dus ik zou nogmaals het college ook willen aansporen daar rap mee te beginnen. Dank u wel. Oké, okay. uh, dan meneer Kroon. Oh, er komt nog iemand, mevrouw... Koper. Niet zozeer richting meneer Koon, maar dit gaat over de Zuidpoedervaar... ...maar meneer Koon heeft ook vragen over het ventbeleid, ...dus ik wil vragen of het college daar straks op wil reageren... In, uh, ...als we het hebben over het duurzaamheidsplan. Ja, uh, daar heb ik wel moeite mee als voorzitter. Kijk, het, nou, de het brief gaat vanavond niet over het VENT-beleid. Niet nee, brief... dat ik het niet belangrijk vind. Op voorhand wil ik dat, die indruk absoluut wegnemen als zou die bestaan. Ik vind het wel degelijk belangrijk, maar het is niet aan de orde. Vanavond gaat het over... Duurzaamheid. En daar wordt op ingesproken. Dus ik vind wel dat we uh, wat dat betreft ook die discipline moeten opbrengen. En als u een vraag heeft op dit gebied, kunt u natuurlijk in de rondvraag die best, uh, best stellen. Dus ik vind het in de zuiverheid van de vergaderen. Uh, en buiten de vergadering wil ik alles met iedereen doen. Maar we moeten natuurlijk wel een beetje het balletje bij het schuil hebben. Voorzitter, van de orde volgens mij staat het brief geagendeerd. Klopt dat? De brief van de strandpartners over het Wendt beleid staat geagendeerd. Klopt dat? Er is toegevoegd aan de agenda. Nee, nee. Ja, mijn probleem is dat ik niet bij de agenda kan met mijn digitale hulpmiddelen. Ik, ik, ik kom niet bij het. Dus mijn vraag is: de brief die geagendeerd was, gaan we die behandelen bij het duurzaamheidsplan? Want dan, als het college daar dan ook op reageert, is dat een van de vragen van meneer Kroon. Dank u wel. Ja, duurzaamheid wel. Mijn Kroning mag mij ook blijven zitten. Als er verder niemand komt, maakt ons helemaal niet uit. Rustig aan. Tranquilo. Dan sluit ik uh, in ieder geval als er geen meerdere insprekers zijn. En dat is niet zo. Dan We gaan naar de commissie uh, leden toe voor de, uh, voor de eerste termijn. Er zit toch een beetje een meerderheid aan de linkerkant. kant. Uh, dus ik wilde beginnen achteraan, mevrouw. Van de Veld van GBZ, gaat die gang. Dank u wel. Joh, wat een pak papier. En wat moet je er allemaal mee? Ik uh, moet u zeggen, ik, ik heb het allemaal getracht uh, tot mij te nemen. Er zijn heel veel verplichtingen in waar we niet onderuit kunnen komen. En er zit eigenlijk uh, zoveel open... Uh, ja, deuren. Ik, ik vind het heel vervelend om te zeggen, maar... Echt concrete zaken zie ik er niet in terug. En ik had eigenlijk gehoopt dat de wethouder eerst het woord zou voeren voordat het aan de commissie zou zijn. Dus misschien dat ik zo in de tweede termijn nog ergens mee kom. Dat kan natuurlijk, heeft u volop de gelegenheid voor. Een sprong naar de andere kant, de heer Van Tichelen van de PVV. Dank u, dank u wel, voorzitter. Laat ik vriendelijk beginnen met zaken waar we het hopelijk over eens zijn. Hergebruik van grondstoffen, prima. Zuinig met energie, waarom niet? Rekening houden met de klimaatverandering die al miljarden jaren gaande is, lijkt ons alleen maar verstandig. Met name afkoeling zou een stevig probleem zijn. Waar de PVV echte problemen mee heeft, is het beleidsmatig negeren van de feiten. Het akkoord van Parijs heeft geen enkel gevolg voor landen als China en India. De sterke toename in gebruik van fossiele brandstoffen gaat daar gewoon door. De autonome groei in de wereldwijde energievraag zal daar nog tientallen jaren voor zorgen. Dus wat wij hier ook doen, het maakt geen indruk, als het al indruk zou maken. Energietransitie zoals beoogd is fysiek onmogelijk op grote schaal. Zoals grondig uitgelegd door professor dokter dokter Hans Wernersin in zijn bekende Sappelstroomlezing. Het wordt ons gewoon voorgerekend. Het wordt genegeerd. Het probleem van aanbodgestuurde stroomvoorziening wordt door de politiek genegeerd. De menselijke invloed op het klimaat bestaat niet. Alleen lokaal kunnen we met beton en afval, asfalt de boel opwarmen. Ook kappen van verkoelende bomen en de plaatsen van hete zonnepanelen, die soms in de fik vliegen, zorgen lokaal voor opwarming. De natuur heeft de afgelopen 550 miljoen jaar 94% van de atmosfeer aanwezige CO2 opgeslagen in bruinkool, steenkool, calciumcarbonaat, etc. Het huidige tekort wordt in broeikassen kunstmatig ongeveer verdrievoudigd richting het historische gemiddelde waar planten zich happy bij voelen. De warmte in de kassen komt overigens niet door die CO2, maar door de constructie die licht doorlaat en convectie tegenhoudt. Zo werken die dingen nou eenmaal. Op zich is het klimaat een uitermate complex, niet-lineair dynamisch geheel, maar in feite is gewoon de planeet geen broeikas, want er zit geen glazen dak op. Echt niet. De politiek doet net alsof zij voldoende kennis van zaken heeft... en negeert zowel de wetenschap als de waarnemingen. Geen correlatie tussen temperatuur en CO2. Geen opwarming sinds 1998. laatste drie jaar aan de lopende band koude en sneeuwrecords wereldwijd. Haalt het nieuws natuurlijk niet, want dat past niet in het plaatje. Het heeft er steeds meer alle schijn van dat we aan de vooravond staan van een nieuwe ijstijd... ...met de groeten van onder andere de NASA en astrofysicus professor Valentina Sarkova... ...die in tegenstelling met de IPCC voorspellingen doet die wel uitkomen... ...die maar één model heeft en niet honderd falende modellen... ...maar ook gewoon het verleden kan verklaren met dat model. Daar hebben waarschijnlijk veel mensen hier nog nooit van gehoord. Wat doen we in het land, voorzitter? Vernielen van landschap en natuur. Vogels met twee vleugels maken we vogels van met één vleugel door de windmolens een vorm van biodiversiteit waar de PVV niet blij van wordt. Extra vervuiling op industriële schaal met biomassa centrales. Goedkope bronnen van energie worden van de hand gewezen. Russisch gas van 2,5 cent per kub. Ja, dat willen we natuurlijk niet. Schone vierde generatie kernenergiecentrales, daar kunnen we de burger niet mee op kosten jagen, dus dat sluiten we ook uit. Nieuwbouw maken we extra duur met de zogenaamde duurzaamheidseisen, zodat starters op de woningmarkt, die het toch al moeilijk hebben, nog voor een groter probleem staan. Voorzaad, voorzitter, ik kan het niet laten om dokter Ellis Weidel van de Alternatieve Vue Deutschland te citeren. Die is een land die door idioten regeert. klinkt extra pittig in de Duitse taal, want dat komt natuurlijk door de intrinsieke fonetische impertinentie van het Duits. Voorzitter, het mogen duidelijk zijn, de PVV ziet bitter weinig in dure en onzinnige maatregelen, behoudens de eerder genoemde zaken waar we het wel degelijk over eens zijn. Dank u wel. Ja, dank u. Mag ik u ook wat vragen, meneer Van Tegel? Heeft u nog een, een vraag of een opmerking voor de wethouder en aanleiding van de plannen die hier liggen? Nou, lijkt ons niet zinvol, dank u wel. Prima, dank u wel. We komen bij de Partij van de Arbeid... En dat wordt mevrouw kopen. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Duurzaamheidsplan. Eén van de doelstellingen uit het raad, eh, raadsprogramma. Partij van de Arbeid wil het er graag over hebben. Omdat het klimaat verandert. En waarom is nu niet de discussie geachte, collega van het PVV. Wel, wat doen we aan de grote gevolgen voor de natuur en onze gezondheid en veiligheid in Zandvoort? Uh, wij, Partij van de Arbeid, vinden dat we nu duurzame oplossingen moeten kiezen en zorgen dat Zandvoort straks nog steeds leefbaar is. En wij kiezen da daarbij voor solidaire duurzaamheid. We zorgen dat de huidige generatie niks tekortkomt, maar ook dat de volgende niet met de gebakken zit. We hebben lang op dit plan ge gewacht. Um, we zijn niet de enige in Nederland met het plan. Dus dat we lang hebben gewacht zou voordelen kunnen hebben, betere voorbereiding, leren van anderen... En niet de eerste zijn en dan de hoofdprijs betalen voor nieuwe ontwikkelingen en onze inwoners op kosten jagen. Dus het hoeft niet per se slecht te zijn, maar Partij van de Arbeid vindt we moeten nu wel aan de slag met een concreet plan. En dat ligt er niet. Wij zijn wat dat betreft teleurgesteld. We zijn halverwege de raadsperiode en we kunnen nog niet echt aan de slag. Wij vinden dat de rol van de gemeente is wegwijzen, duidelijke doelen stellen en duidelijke maatregelen. Zodat we de bewoners kunnen helpen die met vragen zitten over hoe moeten we van het gas af. En wat helpt ons bij energiebesparing en wij vinden dat we ondernemers daarin ook goed moeten ondersteunen. We hoorden het net ook iets daarover, maar ook bij de duurzame Grand Prix die we met elkaar hebben afgesproken. Welke kaders stellen we aan evenementen, vergunning, et cetera. En wij zien een grote opstomming van onderzoek en activiteiten en minder de heldere doelst doelstellingen. Um, als kijk kijkt naar de ambitie, bijvoorbeeld circulair gebied, minder weggooien en meer hergebruik. Nou, dat is toch wel een beetje een zouteloze, flauwe ambitie. Als u nu zegt, uh, college, portefeuillehouder, dit is niet een echt plan, maar een concept, dan zeggen we vooruit. Dan gaan we het er met elkaar over hebben. Maar hebben we daar dan nu zo lang op gewacht? Want in dit tempo zijn we in 2050 geen stap verder. Het is een ingewikkelde materie, ik wil er toch nog even tijd aan besteden, want wat we geleerd hebben met die hele stikstofdiscussies wat ons betreft, dat we het niet voor ons uit moeten schuiven. Als we dat doen, dat heeft Rutte al te lang gedaan in Den Haag, we moeten aan de slag, anders krijgen we het als een boemerang terug. Dus we hebben wat vragen en opmerkingen, ik zal de meest dringende stellen en de rest wil ik dan graag na afloop aan u meegeven, want we beseffen wel dat we het samen doen. We leggen het niet alleen op uw bordje neer, we leveren graag onze bijdrage. Als allereerst een technische opmerking, die had ik van tevoren willen, willen, willen melden. Uh, ik vind dat er te veel Engels in zit. Launching customer met bio-based Ik vind dat nou niet een plan waardoor het allemaal heel duidelijk wordt naar de omgeving. En communicatie en participatie is wat ons betreft het belangrijkste. Want bewust worden en gedragsverandering, dat zijn doelen die we met elkaar moeten bereiken. En de gemeente moet zorgen dat mensen betrokken raken. Het mediavoorstel is niet wat dat betreft kan wat moderner. Niet alleen krant en website, maar alle mediakanalen. Er is bijvoorbeeld Text tv en we moeten ook juist die kanalen gebruiken die jongere generaties aanspreken. En ik heb het bij het afvalbeleid ook al gemeld, we moeten ons vooral op de jeugd richten en de scholen. Maak projecten voor de scholen en help ze erbij. Ik bedoel natuurlijk niet bezorgscholenwerk, want daar zitten ze niet op te wachten. Daar gaan ze morgen al voor staken. Maar uh, bijvoorbeeld een competitie, jeugd, bespaar op energie, et, et cetera. Dan de inzet van energiecoaches. Volgens mij is dat heel positief. Betrek ook de kinderen erbij, et cetera. En de vraag alleen is: waarom beperkt de energiecoach zich tot huurwoningen en lage inkomens. In mijn opinie staat dat haaks op buurtgericht werken. En um, voor de huurwoningen zijn prestatieafspraken met de kei essentieel... maar dat is natuurlijk nu onzeker. Wat zouden we kunnen doen als die overname lang uitblijft, is een vraag. Dan mis ik iets als het gaat om de doelen over luchtkwaliteit. Er staat wel in de opzomming een bijdrage van een inspreker... maar niet echt concreet wat we daarmee gaan doen. En als ik het wel heb, staat het genoemd... in de top 10 slechte luchtkwaliteit. Dus mijn vraag is, wat doen we daaraan? En dan heeft minister Wiebes voor het weekend extra maatregelen aangekondigd. Extra subsidie op zonneboilers, versnelling in de zonnepanelen. Zijn wij nu klaar als die maatregelen afkomen om dat te kunnen doorsluizen naar onze inwoners en ondernemers? En als laatste inhoudelijke vraag, de bermen. Er staat een pilot. Waarop wordt dat getoetst? Is dat op welke planten bijen vriendelijk zijn? Dan heeft u natuurlijk de Partij van de Arbeid blij... Want wat ons betreft moet je toetsen op de bijdrage aan de biodiversiteit, klopt dat? Dan wil ik afronden. Volgens mij hoeven we niet het wiel uit te vinden, want er gebeurt al veel om ons heen. In Haarlem zijn ze al een dikke jaar aan de slag, als ik het maar goed heb. En Spaarlanden heeft ook veel info. Dus ik wil eigenlijk voorstellen dat we onze website zo inrichten dat bewoners nu al veel meer kunnen vinden. En uh, er is heel veel onduidelijk en daar gaat het denk ik om. Uh, uh, het is allemaal moeilijk als je aan afvalscheiding wil doen. Waar moet het dopje van het lipje van een verpakking naartoe? Wij overwegen een motie in te dienen, een oproep. En dat heeft niet zozeer met onze raad te maken, maar met Den Haag. En ik zou heel graag bij de collega's willen toetsen wat ze daarvan uh, willen. Uh, uh, of ze dat kunnen steunen. Omdat Den Haag meer werk maakt van statiegeld op plastic. En zorgt voor verplicht afbreekbaar verpakkingsmateriaal. Want het is echt schrikbarend wat je als consument je huis in moet slepen en weer eruit sleept naar al die bakken toe. Um, vroeger hadden we een circulaire economie, dat heette Schillenboer en Melkboer. Uh, er moet een nieuwe circulaire economie komen, maar dat kunnen we niet op de bewoners zelf neerden. Dat moet volgens mij Den Haag doen. Tot slot, Partij van de Arbeid heeft vorig jaar voorgesteld, zorg dat elk beleidsplan wat we maken, de kaders rondom duurzaamheid meekrijgen. Net zoals een stuk voorzien wordt van financiële kaders, ook duurzaamheidskaders, want die bewustwording in ons eigen huis mag wat ons betreft een tandje hoger. En vorig jaar hebben we te horen gekregen, jullie zijn te vroeg. Dat horen we vaker. Maar we overwegen om deze motie weer in te dienen, om weer te gaan kijken naar duurzaamheid. En elkaar dus. Dank u wel. Dank u wel. D66, wie maar de heer Hermsen. Gaat u ja, gaan. Ja, dank u wel, voorzitter. Hey, ik zal niet zo ontzettend lang betoog halen als de PVV. Dat is uh, wat lastig, maar we zullen wel een serieus inbreng uh, geven voor dit uh, beleidsplan. Het is een beleidsplan... Um, de uitgangspunten zijn helder. Denk ik denk voor een goed beleidsplan. Je al gauw 20.000 euro kwijt bent als je dat zou willen verkopen. Alleen staat er weinig concreet in dit plan. Uh, wat ons het meest frustreert is dat we eigenlijk in de vorige raadsperiode. dan kunt u gewoon één op één overnemen. De suggesties die wij al eerder hebben gedaan voor een duurzaamheidsbeleidsplan. Um, stel voor dat u dat nog even terugluistert. Dan scheelt mij in ieder geval heel veel woorden. Um, want concreet is dit niet. Um, er zit ook geen financiering achter... Um, die uitvoering zien we niet, want alles is afhankelijk van een motie van D66 over het instellen van een duurzaamheidsfonds. Hetgeen ook niet genoemd wordt op bladzijde 6, uh, maar wel... Um de vraag over verduurzaming via gebouwgebonden financiering CDA-fractie 9 april 2019. Dus ik vraag me over of dit een soort uithangbord is voor de reclame voor het CDA. Of waarom dan gewoon niet D66 en GroenLinks genoemd worden als een van de vele motie-indieners voor de duurzaamheidsfonds. Nou, dat is gewoon een grapje terzijde, maar wees wel scherp, hè, want we lezen onze stukken ook gewoon zoals het, gaat, zoals het hoort. Daarnaast is er ook inbreng geweest van, uh, van de ondernemers hier uh, over kiosken. Ik zie niet in waarom dat niet mee zou kunnen genomen worden in een berekening. Ik zou, wel, ik zou het wel belangrijk vinden dat het berekend wordt. Wat de impact is hè, van het, het weglaten zeg maar, van het vervoer met het vervoer en het aanvoer uh, van alle andere producten. Maar als dat allemaal elektrisch is dan kunnen we daar niet anders dan voor zijn. En wat ons nog het meest... Ergerd in, in dit proces is dat we eigenlijk samen met GroenLinks een aantal moties, uh, moties wilden indienen bij de begroting. met betekent tot het duurzaamheidsfonds dat u zegt wacht even af tot we het duurzaamheidsbeleidsplan hebben. En vervolgens wij er eigenlijk helemaal niets van terugzien. Dus ik vind het jammer dat ik u op uw woord heb moeten geloven. Maar misschien heeft u daar nog uitleg over, over hoe u dat dan ziet. Dank u wel voorzitter. De heer Keuning van GroenLinks, gaat u gaan. Dank voor het woord, voorzitter. Uh, zoals mijn vorige twee sprekers al hebben gezegd... het is inderdaad niet zo concreet. We zijn bijvoorbeeld wel blij dat onze moties... over bijvoorbeeld de ballonnen zijn meegenomen... maar die zijn niet uitgewerkt. Uh, verduurzamen is niet alleen goed voor milieu... maar ook voor ons als mens. Een groene omgeving zorgt voor herstel van stress... draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen... en is goed voor een persoonlijke ontwikkeling... en zingeving van de mens. Of bijvoorbeeld de circulaire economie wat verschillende voordelen met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld waterbesparing. Voorzitter, ik heb een aantal vragen. Er moet bij de circulaire economie en afval nog veel worden gedaan. Zie je het onderzoeken van een statiegeldsysteem bij evenementen... de analyse inkoopkalenders, innovatiecaféën organiseren enzovoort. Wanneer staan deze op de agenda? Bij de evenementen staat er verkenning aanschaf hardcups. Wat nou als het blijkt dat dit niet kan lukken? Uh, wordt er dan ook gekeken naar andere mogelijkheden, zoals wat bijvoorbeeld op Kingsland uh, is gebeurd, waarbij je bij de ingang twee bekermunten kreeg waarmee je een drankje kan kopen en pas, als je een, nieuw drankje, uh, pas een nieuw drankje kon halen als je je beker inleverde. Dit is maar een voorbeeld, er zijn veel meer uh, mogelijkheden. Kan de wethouder ook bijvoorbeeld kijken naar een vorm van ecologisch parkeren, waar groen wordt gecombineerd met parkeerplekken. Dit zou bijvoorbeeld mooi bij de Zuidboulevard kunnen, of de Zuidparkeerplekken. Als laatste hebben we in het raadsprogramma neergezet of we streven naar een pilot... om de bestaande woningen in een wijk of sportvereniging in korte tijd energie neutraal te maken. Heeft de wethouder al gekeken naar de mogelijkheden hiervoor? Dank u wel. Duidelijk de VVD, mevrouw Duin. Ja, dank voor het woord. Graag zou ik willen beginnen over het beleidsplan over duurzaam bereikbaarheid... Natuurlijk is het belangrijk om de fiets en het openbaar vervoer te stimuleren, maar er zijn ook altijd mensen die met de auto komen. Maar wat absoluut niet duurzaam is, is het feit dat veel zandvoorters lang in de file staan. Daarom de vraag aan de wethouder of hij naast het stimuleren en het verbeteren van het openbaar vervoer en de fiets ook blijft inzetten op de bereikbaarheid van de auto's. En niet alleen gericht op elektrische en of waterstofauto's. Daar kunnen we winst behalen. Naast de bereikbaarheid hebben we ook nog vragen over de financiën zelf. Er staat dat hier op dit moment dus geen budget is voor de duurzaamheid voorzien voor de jaren na 2020. Hoe zijn wij van plan de trajecten die na 2020 plaatsvinden te gaan financieren? En daarnaast is de hoogte en de planning van de instrumenten en maatregelen van het Rijk nog niet bekend. Is er al nagedacht hoe dit op te vangen als het uiteindelijk erg blijkt tegen te vallen? We streven uh, naar in 2020 te wonen en te werken in een energieneutrale omgeving. Wil, ja. Maar worden hier dwingende maatregelen voor genomen als dit er niet gaat lukken? Want de zandvoorter moet niet lijden onder dit beleid. En als laatste zou ik toch willen beginnen over de inbreng van de standplaatshouders. Ze voelen zich niet gehoord als ik de spreker en de ingezonden brief heb goed heb begrepen. En dat is een slechte zaak omdat de Zandvoortse, uh, dit zijn Zandvoortse ondernemers die onmisbaar zijn. Rijden met de grote verkoopwagens lijkt ons een goed punt om aan te pakken omtrent het beleidsplan Duurzaam Zandvoort. En goed om naar te kijken omtrent de doorstroming van Zandvoort terug te wijzen naar duurzaam bereikbaarheid. Zandvoort wil werk maken van duurzaamheid. En daarom zou ik graag aan de wethouder willen vragen voor de mogelijkheid de verplichting om elke avond weg te moeten te gaan schrappen. Het is positief dat het beleidsfond revolverend is. Het is geen subsidiepotje voor hobbyprojecten. De VVD is groen, maar niet gek. Daarom is het goed dat er wel een nuchtere agenda ligt, zonder fiets, euh, luchtfietserij, maar het moet concreter. Dank. Die van het CDA, de heer Stefan. Dank u wel. Het CDA... Laat ik beginnen met een uh, positief verhaal. Het CDA is verheugd dat we met dit stuk een begin maken aan het bouwen van een duurzaam en klimaatneutraal zandwoord. Um, ik moet eerlijk zeggen dat ook ik, toen ik het eerst las, uh, een beetje teleurgesteld was. Ik dacht van, uh, oh, ik mis nog wat concrete invulling. Maar toen heb ik er toch even uh, uh, het uh, raadsprogramma erbij gepakt en uh, uitvoeringsagenda. En dan zie ik dat we toch eigenlijk wel op schema liggen. Want uh, wat hadden we gezegd, uh, dat zit u, zit u op uh, pagina 31 van die uitvoeringsagenda... Dat we uh, toch uh, in 2019 hier, hiermee de, zouden beginnen. En, uh, en, en, en ik zie ook dat de, uh, qua financiering dat toch verder in de toekomst is, is, is gezet. Dus, dus daar waren we eigenlijk als raad ook een beetje uh, ja, verantwoordelijk voor. Maar in ieder geval is de CDA is blij om te lezen dat, uh, dat de gemeente zelf al initiatief ontplooit. Ik noem maar een paar voorbeelden. Het circulair inkopen met andere gemeenten in de regio. Uh, energie... Uh, uh, neutrale gebouwen zonnepanelen op, op, op daken stimuleren van het gebruik uh, van het OV van uh, personeel dat in dienst is, om een paar voorbeelden te noemen dus niet dat de gemeente hier al het goede voorbeeld geeft want uh, als wij iets van de burger vragen en dat ademt een stuk ook dan moeten wij dat ook uh, het goede voorbeeld uh, voorleven komen bij de inwoner ja, als dan het het CDA ligt dan zie je uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, landelijk, provinciaal, maar ook lokaal... Hè, CDS Antwoord, dat we vinden dat... Um, ja, we, we moeten kijken hoe we die, die verduurzame slag kunnen maken... maar dat moet ook niet leiden tot lastenverzwaring. Dus we moeten ook kijken hoe we dat vanuit bestaande uh, middelen uh, kunnen financieren. En dat brengt me dan nog op die financiering. En ik moet eerlijk zeggen, ik snap de vraag van mijn collega van de VVD niet... want uh, zoals ik het heb begrepen... Uh, gaan wij vanaf 2019, uh, 2019 en 2020 uh, moeten een dekking plaatsvinden vanuit de reserve SIA. Vanaf 2021 uh, verwachten we dan uh, geld uit opbrengst van de uh, uh, uh, verkoop van de aandelen van Neco. Als ik het goed begrijp gaan we dan uh, de agenda verder uh, de duurzaamheidsfonds financieren. Mijn vraag is wel, als wij hier een uh, grotere ambitie neerleggen. En ik wacht, CDA kijkt dan ook uit naar concretere invulling hiervan, um, of, of de wethouder dan ook op tijd uh, je, uh, althans een, een vinger aan de pols wil houden, dat uh, mocht dat uh, als we vertrouwen op uh, geld uit de verkoop van de aandelen van de Neco, uh, dat we daar niet zomaar afhankelijk van laten uh, zijn, maar dat we ook op tijd erbij zijn om, om, om, om de nodige budgetten beschikbaar te stellen, om, om die duurzaamheidsagenda ook uit te voeren. Um, Dat was tot zover. Ja, dank u wel. De heer Hermsen. Ja, gewoon een hele politieke vraag, meneer Stefan. Uh, waarom heeft u ons dan niet gesteund met de motie om in ieder geval wat gelden naar voren te gaan halen? Uh, collega Hermsen, ik denk dat u die verhaal moet terugkijken, want ik heb uh, die motie wel uh, gesteund. ja... ja. Ik denk dat ik de politieke. Uh, ik, we gaan niet. Po, po, po, politieke, de politieke discussie laat ik nog even. Voor de raadsvergadering. Maar. Uh, uh, ja. Dat laat ik voor de raad. Dat kan. Voor de raadsvergadering. De heer uh, Bouwberg-Wilson. Gaat u gang. OPZ. Voorzitter, dank u wel. Uh, gezien onze medebewindstaak. nemen wij me, met instemming kennis van de ambitie die uit het voorliggende stuk spreekt. Maar voordat de gemeenteraad naar verwachting begin 2020 een eerste concept regionale energietrategie en eigenlijk in 2021 een transitievisie kan vaststellen, en dat is dus heel binnenkort, moet er ons inziens inzien nog veel, heel veel gebeuren. Vraag, wanneer kunnen wij terugrekend vanaf de data waarop wij moeten leveren een daarop gebaseerd stappenplan terug tegemoet zien? Dan wil ik het even over de vier pijlers hebben. Pijler 1, minder energiegebruik en meer duurzame energie. Het college gaat ervan uit gaat er dat investeringen in het energienetwerk, geothermie en laadinfrastructuur en dergelijke voor een groot deel door derden zullen worden gedaan. Het college geeft ook aan dat de gemeente dankbaar gebruik wil maken van kennis en ervaring van anderen zonder zelf een voortrekkersrol te, te spelen. Vraag, maar wanneer komt er dan duidelijk over wie die voortrekkersrol dan gaat vervullen? Ook de vraag welke partijen het meest aangewezen zijn om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, het aanbod te beoordelen op effectiviteit en prijsstelling en toen te zien op de kwaliteit van uitvoering, vraagt om een duidelijk antwoord. U schrijft, een warmtenet met middelhoge temperatuur behoort tot een van de oplossingsrichtingen, maar een warmtenet vraagt om overheidsinterventie, vergelijk het rapport van... Price ...Waterhouse koopers getiteld naar een gelijk speelgeld uit november 2017. Voorzitter, en dat is een andere rol dan het college voor zichzelf ziet weggelegd. Graag opheldering op dit punt. Pijler 2. Zandvoort ook in de toekomst bereikbaar. Wij onderschrijven inspanningen, echter, ondanks goede alternatieven voor de auto, fiets, openbaar vervoer... ...en verbeterde spoorbereikbaarheid, zal de autonome groei van... ...van de recreatiedruk en de automobiliteit de komende decennia aanhouden. Zodat vasthoudend aandringen op het oplossen van vaak al jarenlang bestaande knelpunten... ...in de doorstroming van het verkeer in de Rond Haarlem noodzakelijk is en blijft. En wij ondersteunen hetgeen wat de VVD erover heeft gezegd. Pijler 3. Minder weggooien en meer hergebruiken. Wij ondersteunen dit uitgangspunt, het uitbreiden van de mogelijkheden tot afval scheiden in de openbare ruimte en bij hoogbouw... ...en het inrichten van een circulaire hotspot, als mede de andere punten op pagina 17 genoemd. Pijler 4, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Droge voeten in een groene omgeving. Voorzitter, wat ontbreekt er nog aan inzicht om adequaat op de gevolgen van piekbuien... ...zoals die delen van Zandvoort centraal weer onder water zetten, te kunnen inspelen... Hoe wilt u bewoners stimuleren om op eigen grond klimaatadaptatiemaatregelen te nemen? Of anders gezegd, verharding eruit en groen erin. Wij missen een voorstel en onderbouwing voor het te maken keuzes in zaken de rolopvatting van de gemeente. Is de gemeente facilitator, partner, aanbesteder of probleemeigenaar? Of een combinatie van die punten. Wij zijn van mening dat de raad zich over deze keuzes eerst dient uit te spreken. Vraag wanneer mogen wij daarover voorstellen verwachten. Financiering en subsidies. In zaken de beschikbaarheid van subsidies en financiering willen wij graag weten of resplek hoe en in welke ma mate en omvang de gemeente hierin een rol wil vervullen. Als subsidieverstrekker, zo ja, wat is dan de omvang van het budget en hoe gebeurt dat, de D66 noemde al het fonds, met een revolving fund, een renteloze lening of anderszins. En hoe verhoudt zich dit bijvoorbeeld tot gebouwgebonden financiering waar het Rijk zich op het ogenblik buigt. Graag opheldering. Participatie. U zet in op diverse vormen van participatie en dat is goed, maar dat vraagt veel inzet en tijd en die tijd is beperkt. Het is de verwachting dat er na ondertekening van het landelijk klimaatakkoord... rijksgelden, rijtsubsidiesprogramma's en financieringsconstructies beschikbaar komen. Maar gezien de tijddruk is het onbegrijpelijk dat het Rijk al niet meer duidelijkheid kan geven... over de vraag hoe de opgave waarvoor het kabinet ons heeft gesteld, gefinancierd kan worden. Duidelijkheid over welke van de beschikbare technieken voor de energietransitie... zo praktisch als financiële standvoort mogelijk zijn, die duidelijkheid kan nog... Vraag wanneer verwacht de wethouder dat die duidelijkheid kan worden gegeven. Kosten en baten. Vooruitlopend op het beschikbaar komen van rijksgelden en rijkssubsidiesprogramma's lijkt het ons verstandig alvast te inventariseren hoeveel ambtelijke inspanning nodig is om in de voorgestelde en benodigde activiteiten te kunnen voorzien. wat ervan de kosten zijn en in hoeverre die gedekt zijn. Wij lezen op uh, de website van Binnenlands Bestuur het volgende. Naast kosteneffectiviteit wordt ook gestuurd op participatie. Want meedenken is voor veel mensen een voorwaarde voor meedoen. Maar gaat het dan om geïnformeerd worden of gaat het om over meebeslissen en ook over medezeggenschap? Stel dat een warmtenet het meest kosteneffectief zou zijn, maar ik kies individueel voor andere oplossingen, dan moet er niet, een, niet alleen een warmtenet worden aangelegd. ...maar zal ook het elektriciteitsnet moeten worden verzwaard... ...en of het aardgasnet geschikt gemaakt moeten worden voor, brandstof, voor, pardon, voor waterstof of voor biogas. Gevolg, we krijgen dan drie verschillende energienetten nodig. De maatschappelijke kosten nemen het enorm toe. Keuzevrijheid kan dus zowel het draagvlak als de uitvoerbaarheid... ...voor de energietransitie in gevaar brengen. En waarom noem ik dat? Omdat de wethouder kort geleden heeft toegezegd dat individuele keuzevrijheid uitgangspunt is. Maar hoe valt dat dan te combineren met uitvoerbaarheid en kostenactiviteit? Graag opheldering van de wethouder. Voorzitter, gezien er nog vele te maken beleidskeuzes en onzekerheden... afgezet tegen de korte tijd waarin dat alles handen en voeten moet krijgen... en ondertussen al wel met participatie gestart moet worden... is het de vraag binnen welk tijdpad en op welke wijze... de Raad het college daarbij het meest effectief kan ondersteunen. Met een werkgroep als vast agendapunt in commissie, vergaderingen of op andere manieren. Graag een visie van de wethouder. Dank u voorzitter. Dat betekent dat de eerste ronde de eerste termijn afgerond is. En ik geef met de wethouder in conclave of hij gelijk gaat antwoorden, of dat hij nog even tijd nodig heeft. Het antwoord van de wethouder, en waar nodig zal hij gebruik maken van de ambtelijke ondersteuning. Als het om de technische vragen gaat, vooral. Ja, dank u wel. Veel, veel vragen en inderdaad nog uh, vele dingen die we nog moeten doen. Uh, het is wel duidelijk: wij hebben sinds, uh, sinds maart, april hebben wij de beschikking over een. pas over een beleidsmedewerker uh, duurzaamheid. Uh, voor die tijd uh, hadden wij dat uitbesteed alleen maar met name bij OD Eimond voor een zeer beperkt deel. Dus er, wij beginnen vanuit scratch eigenlijk aan duurzaamheidsbeleid hier in Zandvoort. Dat is wel het uitgangspunt uh, waar we vanuit gaan. En wat wij hebben getracht te doen is om, en dan kom ik ook al een beetje op de PVV, juist om een viertal concrete zaken neer te zetten. SEC de energietransitie benoemen wij dus wel in het stuk... En daar, daar zijn routes voor. Maar we zetten vooral in. Aan de ene kant op die bereikbaarheid. die circulaire economie. en die biodiversiteit. en het vergroenen. Dat, dat zijn nu de speerpunten die we inzetten. En die energietransitie die gaat langer lopen. En wat we proberen te doen. is in de komende twee jaar. met het geld wat het beschikbaar is gesteld. twee keer die 100.000 euro. een stuk uitvoering te doen. Dus we hebben gekeken naar het bedrag wat wij ter beschikking hebben. ...gekregen van deze gemeenteraad... ...en daar hebben we een twee jaren plan voor gemaakt. En de afspraak in het raadsprogramma is... ...op het moment dat het duurzaamheidsfonds is gecreëerd... ...en dat verwachten we in dit eind volgend jaar rond te hebben... ...dat we dan in 2021 kijken hoe we dat duurzaamheidsfonds gaan inzetten. Dus dat wordt feitelijk een vervolg op dit stuk. En... Mede naar aanleiding van ook een vraag van de heer Ernst, wat, wat doet u daar dan mee? Volgens mij heb ik heel nadrukkelijk gezegd dat duurzaamheidsfonds en ook uw, uw, uw abonnement daarover, dat moeten we gaan niet wachten eerst tot hoeveel geld we krijgen. Nee, laten we nou eerder naar voren halen een discussie over het duurzaamheidsfonds. Volgens mij heb ik de toezegging gedaan dat ik waarschijnlijk eind eerste kwartaal met een eerste notitie kom over het duurzaamheidsfonds, hoe we dat in willen zetten. En dan kijken we inderdaad vooruit naar 2021 en verder. En eh, dan denk ik ook dat ik daar met u over in gesprek ga. En dat gaan we dan niet alleen in de commissieverband doen. Ik denk dat we daar ook eh, een werkgroepje voor of zo moeten maken... om dat met elkaar te bespreken. Welke ambities hebben wij verder om dat in te vullen? Maar wij, ik heb nu de beperking van wat er nu voor ligt. En ik heb getracht, we hebben getracht dat in te vullen... door in te zetten op, op die, deze vier sporen. En het vijfde spoor, dat is met name de, de communicatie en de participatie... Daar hebben we tot nu toe in Zandvoort vanaf het jaar 1900 tot nu zowat niks aan gedaan. Dus dat moeten we opstarten. Nou, u ziet in het uitvoeringsprogramma wat bij zit. Hela, u had het op het drie 3 uit moeten uitprinten om het te kunnen lezen. Ik geef dat toe en ik moet zelfs op de A3 mijn bril opzetten. Maar in het uitvoeringsprogramma proberen we juist dat geld wat we ter beschikking hebben zo concreet mogelijk in te zetten. Wat we hebben gedaan is aan de ene kant met bedrijven. We willen bedrijven, we willen energiescans laten uitvoeren. Daar hebben we geld voor gereserveerd. Nou, ik denk, dan kom ik op de, de standplaatshouders. Ik denk dat, dat dat juist een heel mooi ding is om dat juist ook dan mee te nemen. Om, om met die standplaatshouders ook in gesprek te gaan. Om daar ook dat bij toe te passen. En ik, ik denk ook zeker dat als je kijkt naar het, onze economie, strand, standplaatshouders, dat we juist misschien juist wel... ...voor die ondernemers, ons moeten richten op strand en de beleving rond strand. Dus wat dat betreft neem ik dat op, want ik vind het heel positief dat de strandplaatshouders hebben ingesproken en aangeven dat ze in die duurzaamheid uh, willen, willen doorgroeien. En uh, dat staat los van de hele discussie of, of die, die mobiliteitsvereisten weg kan als gevolg van planologie en de wensen die er bij de gemeenteraad leven, enzovoort, enzovoort. Maar vanuit duurzaamheid steek, steek ik hem positief in. Dus dat naar de standparts. Dus dat over de ondernemers. Voor de, voor de, uh, voor de, voor de, uh, de communicatie had ik het over, voor, voor de, de be bevolking zijn we bezig met maandelijke spreeksuren aan het neerzetten. Uh, we hebben al een. ...over een huizenplanaanpak al gesproken. Dus we gaan langzamerhand een aantal dingen doen... ...maar we zetten ook vooral in op de communicatie... ...en dat inderdaad de communicatie onder andere ook via huis aan huiskrant, ...via sociale media en participatiebijeenkomsten. Zo komt er in begin volgend jaar rond de, de rest, dus de regionale industrieagenda... ...komt er een, een bijeenkomst voor, voor de bewoners. Maar we gaan ze ook vooral meenemen om ze bij te vertellen van wat het nou allemaal inhoudt. Dus dat gaan we... Per kwartaal gaan we dat doen. Daar hebben we dus ook middelen voor gereserveerd. En dat is ook een van de belangrijke doelstellingen van dit plan voor de komende twee jaar. Een ander heel belangrijk punt, want wat de heer Van Tichelen over die hele discussie, wat heb ik getracht, hè, zo min mogelijk het woord CO2 te gebruiken. Volgens mij is mij dat wel gelukt. Alleen Engels is nog erin blijven staan, maar het is redelijk gelukt. We zetten juist ook in op die circulaire economie. En Om zeven uur is er een korte presentatie geweest hoe wij kijken naar een circulaire hotspot... En dat ook nog in combinatie met maatschappelijke en sociale ontwikkelingen, duurzamer kan het niet zijn. En het woord duurzaam, ik, die definitie is gewoon zorgen dat wat we nu hebben, dat het bestendig is, goed blijft. En het ook voor de toekomst, dus ook voor onze kinderen, kleinkinderen, ook nog aanwezig is. Dat is duurzaamheid. Dat is niet een discussie over CO2, want ik ben het helemaal met u eens. Dus die circulaire economie, daar hebben we dus ook daar moet een notitie over komen. Nou, daar, steken we. Nu, zeggen we nu, daar gaan we dus nu aan beginnen. E educatie op scholen, daar is geld voor uitgetrokken. Juist, er staan twee keer bedragen in voor de komende jaar en voor volgend jaar. Educatie op scholen en prijsvraag. En er zijn programma's voor, dus dat gaan we echt ook op die manier oppakken. Uh, biodiversiteit hebben we ook een, over geld voor opgenomen om daar extra in te investeren in bermen. Dus zo hebben we eigenlijk wel getracht met de beperkte middelen die we hebben. Toch maximaal die 200.000 euro in te gaan zetten. En alle andere discussies die we hadden, die zijn heel terecht. Wat doen we daarmee? Hoe gaan we met die, met die, met die rest verder? Enzovoort. Ja, die moeten we ook inderdaad gaan voeren. Maar dat, dit uitvoeringsprogramma is dus beperkt. Dat klopt. Dus misschien teleurstellend. Maar we hebben ook niet meer middelen. Uh, maar de vervolgstappen. Die, die, die zullen groter zijn. En daar zult u als raad over moeten beslissen. En daar willen wij als college u ook graag aan de voorkant in meenemen. Dus de toezegging om over dat duurzaamheidsfonds verder te gaan praten. En hoe dat te gaan invullen. En wat dat dan betekent. En wat voor type fonds dat dan moet zijn. Maar duidelijk in het raadsprogramma staat ook vermeld... dat er middelen nodig zijn om als gemeente zelf die rol te pakken. Dus als wij een circulaire hotspot willen maken dan zullen we daar ook in moeten investeren. Dus de gemeente zal het moeten ook moeten investeren. En daar is onder andere, zo staat het in uw eigen raadsprogramma... of in het uitvoeringsprogramma, daar zullen die middelen voor moeten zijn. Want de huidige begroting heeft alleen maar formatie, één FTE... en vervolgens voor twee jaar 100.000 euro. En daarna zullen we moeten voeden, of u zegt van... we zoeken dekking uit de algemene middelen... of we gebruiken daar het duurzaamheidsfonds van. Maar zoals u weet zal de bijdrage vanuit de verkoop van... ...aandelen één ekel of vele malen groot zijn, maar daar gaan we het dan verder over hebben. Dus dat wilde ik even algemeen vertellen over waar dit programma voor staat en, en, en, en wat de bedoeling is. Dus ik hoop dat ik daarmee de vragen over de teleurstellingen en, en wat er wel en niet in staat te hebben beantwoord. En ik hoop ook dat ik de PVV wat dat betreft, denk ik, door de keuze, want u gaf wel netjes aan... ...dat u eigenlijk wel redelijk tevreden bent over punt 2, 3 en 4... En de, de, de energietransitie, nou daar moeten we nog een hele discussie over hebben. Eh, dat wordt ook, die energietransitie, de rest, die, die gaan we dus in het eerste kwartaal, krijgen we dus nog een uh, gesprek met de bewoners en meepraten. Dan verwachten we um, in het tweede kwartaal uh, de, de, eerste, de eerste opgave te hebben. En dan aan het eind van het jaar, volgens mij, gaan we dan besluiten tot wat die rest moet worden. En daar staan vooral in... De mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden van, die in Zandvoort zijn om bij te dragen op het land aan nieuwe energiebronnen. Nou, ik denk dat ik u al kan vertellen dat het in Zandvoort redelijk beperkt is, want er zijn allerlei eisen rond waar, of je wel of niet binnen de bebouwing dingen wel en niet mag doen. We zitten rond in het Natura 2000 gebied, dus we hebben allerlei beperkingen, maar we dienen deze opdracht... Te moeten uitvoeren. En we peddelen hem eigenlijk af tot wat er overblijft als mogelijkheden verstand wordt. Dat gaat allemaal in een verhaal. En daar wordt u in meegenomen en daar besluit u ook verder over. Um, verder, de, de, de, de keuze. De, er de, wordt weer gesproken over individuele keuzesvrijheid bij projecten. Um, dat was een vraag van de PVV. Dat is vooral natuurlijk in het kader van de projecten die we de komende jaren, de pilots die we gaan doen, de eerste aanpakken. Ja, dat, dat zal in samenspraak moeten plaatsvinden met bewoners, want de participatie is heel belangrijk, maar ook dat het geaccepteerd wordt door de bewoners. Dus gezamenlijk zullen we daaraan moeten werken, maar de warmtevisie die er uiteindelijk moet komen, die, die moet er definitief antwoord op geven. Wat is er wel en niet mogelijkheden? Wat gaan we wel en niet als eerste aanpakken in, in Zandvoort? En nou, da daar worden keuzes in gemaakt. En ik hoop ook, dat, dat is de, kijk, de eerste keer dat dat gebeurt. Dan worden daar keuzes gemaakt. Nou, misschien komt er dan uit, denk ik zomaar... dat een bepaalde wijk waar al een redelijk warmtenet ligt... dat dat geoptimaliseerd wordt. Ik denk bijvoorbeeld aan het park Duinwijk. Hè. Daar hebben we één systeem van warmtevoorziening. Nou, die zou je kunnen kiezen. Nou, ik weet zeker dat er dan over twee jaar weer een nieuwe visie moet komen... omdat de technieken zich zo snel ontwikkelen. En dat er uiteindelijk, in samenspraak met elkaar... ...keuzes worden gemaakt of de mate waarin wij wel of niet van het gas afgaan en, en hoe snel dat gaat. En voor hetzelfde, over vijf of tien jaar wordt er weer iets anders over gedacht. Dus dat, dat, dat is een, bijna een evolutie die er gaat plaatsvinden. Ik zie dat niet in die mate en daarom hebben wij ook in eerste instantie ingezet... ...op die duurzame bereikbaarheid, die circulaire economie en die klimaat, klimaatadoptie en die biodiversiteit... ...om dat nu op te pakken en die communicatie. En het andere, dat gaan we rustig oppakken en bekijken... En we gaan niet voor de troepen uitlopen in Zandvoort. Maar we gaan wel die bewustwording bij die bewoners vergroten. En ik denk dat we met name die circulaire hotspot... waar we het vanmiddag vanavond ook even over hebben gehad... juist een heel mooi voorbeeld is. Want ik geloof in dat we naar een minder wegwerpmaatschappij maatschappij moeten. En veel meer naar een maatschappij die dingen hergebruikt... en inderdaad niet weggooit en nadenkt over wat we doen. Dus ik denk dat wat dat betreft die notitie niet te ver rijkt... Um, even kijken, meneer Vertichelen heb ik gehad. Volgens mij de Partij van de Arbeid heb ik op heel veel onderdelen al over waar, waarom ik het niet een slecht plan vind, maar wel beperkt. Daar ben ik het mee eens, maar ik denk dat ik op een aantal dingen daar al antwoord heb gegeven en over het, het verhaal rond... Uh...